Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar een nieuw kabinet gaat weer verder. Ronald Plasterk begint vandaag met zijn nieuwe klus als verkenner. Hij neemt het stokje over van Gom van Strien. Die stopte na één dag omdat er eerder tegen hem aangifte is gedaan vanwege fraude... Politiek verslaggever Roel Bolsius is verteld wat Plasterk van plan is. Nou, vandaag dus de eerste vier gesprekken met de grootste partijen. Daarna komen alle andere fractievoorzitters langs. Of althans, ze krijgen een uitnodiging. Dan komen er volgende week mogelijk een nieuwe ronde gesprekken. En dan moet in de loop van de volgende week duidelijk worden wat verkenner Plasterk concludeert. Of er bijvoorbeeld voldoende ruimte is om over rechts verder te gaan praten. Steeds meer ondernemers vragen om hulp. Volgens hulporganisaties kloppen er vaker bedrijven aan die problemen ervaren... met het betalen van de belastingen of de huur. En ondanks al die zorgen zijn er wel relatief weinig bedrijven failliet gegaan dit jaar. En pas op als je zo naar je werk of school gaat. Het kan glad zijn. In het oosten is er sneeuw gevallen en dat zorgt voor ongelukken. Zo waren er in en rond Apeldoorn meerdere botsingen. Ook in het midden kan het glad zijn, maar dat komt door hagel. In de loop van de ochtend moet de gladheid weer over zijn. Dat je van hard geluid een constante piep in je oor kan krijgen, dat weet je waarschijnlijk wel. Tinnitus heet dat en het kan voor veel problemen zorgen: slecht slapen, concentratieproblemen en gehoorverlies. Tenminste, dat geldt voor volwassenen. Over de gevolgen bij kinderen is helemaal niks bekend, legt deze KNO-arts uit. We weten wel dat kinderen en jongeren oorzuizen kunnen hebben. Hoe vaak, dat weten we nog niet goed. Maar de last die ze daarvan kunnen hebben, kan totaal anders zijn dan bij volwassenen. Daarom heeft het oorfonds 15.000 euro opgehaald via crowdfunding. Met dat geld willen onderzoekers te weten komen hoeveel kinderen last van tinnitus hebben... en hoe ze het beste geholpen kunnen worden. Het weer nog vanochtend winterse buien met hagel en vooral landinwaarts ook natte sneeuw. In de loop van de dag is het vaker droog bij 1 tot 6 graden. Vanavond opklaringen en temperaturen onder nul. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein nu 8 kilometer verder met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de N506 Hoorn boven Karspol is in beide richtingen dicht tussen Hoorn en Veenhuizen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. LOL, yeah. Sounds j Yeah, yeah, yeah. Sounds J-Lo. off the blast.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 That is what you I'm see. So cool. Don't be fooled by the rocks that I got.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 by the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 Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Zie je wel, we for the holiday to leave those happy thoughts again So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 Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijke, er waren kinderen die kregen, die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer.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 Honderd jaar zijn boot, is zo groot Hij is niet geel en niet groen en niet groot Hij is te groot, en past die achter in de sloot Ja, Sintelklaas, die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh, hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee ja.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 Een hij is niet geel en niet schoon en niet droog. Hij is de groot, dat was die dag te de sloot. Ja, zijn toch laat, heeft een hele mooie boom. Voor mijn cadeautjes, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt uw varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Zie je, FM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gom van Strien had de fraudebeschuldigingen bewust niet gemeld bij PVV-leider Wilders. Dat zegt hij in de Telegraaf. Hij deelde het wel met PVV-senaatsvoorzitter Faber. Ze besloten samen om Wilders daar niet mee lastig te vallen. Automobilisten in het oosten, zuidoosten en midden van het land moeten rekening houden met gladde wegen door sneeuw. De geeft voor die regio's code geel. En op sommige plaatsen leidt het slechte weer tot ongelukken. En het zijn gouden tijden voor de paraplu-industrie. Daar sprak met een groothandel in Meidrecht... die verkocht door deze natte herfst bijna een derde meer dan vorig jaar. De medewerker zegt dat winkels maar een beperkte voorraad hebben... en wat in paniek raakte toen er zoveel regen viel. Het weer nu in het oosten wordt het iets boven nul. Aan de kusten gaat op vijf. In de middag neemt het aantal buien af. Soms schijnt de zon. De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 be my number Independent seat got soul in the beauty of a melody